Wij beginnen de zogerles, jubileum zogerles, want we be beginnen nu het nieuwe studiejaar. De zogerles 54. Het is nu, we gaan nu het vierde studiejaar in. En het eerste jaar hadden we geleerd inleidende in cursus Kabbalah. Nog natuurlijk, waarschijnlijk nog wat, welke kabalen was, natuurlijk nog veel kabalen was, maar zo so was het, stap voor stap worden we geleid naar van laag naar hoog. Dat is. De tweede jaar hadden we gedaan basiscursus kabalen en het de derde jaar hadden we al zoger gedaan. Zie je hoe dat allemaal gaat vooruit. En We zien het wel, dat het, we hebben gevoel, het gevoel dat het meer wordt, ja, ook intens, intenser wordt. Ja. En het is ook de bedoeling. De bedoeling van de studie is ook om het, het tempo te vergroten, natuurlijk niet te snel, maar het tempo te vergroten. Intensiteit te vergroten en de hoeveelheid te vergroten. Natuurlijk, niet te veel moet het zijn, maar wat we nu, heb, dat is, wat we nu hebben, dat is dan eigenlijk het maximum wat wij kunnen doen. En je kan altijd een beetje uitbreiden, wat meer uh, lessen nemen. Kijk, we hebben nu zoger en we hebben een hele studie zoger en en We hebben ook nieuwe tests. Nou, die twee, dat is de basis natuurlijk. Iemand die dat niet doet aan test, die kan nog nabestellen later die test. Hij hoeft niet uh, direct of 10 uh, lessen sort of vijf lessen, dat soort dingen. De bedoeling is om in de, uh, de intensiteit te vergroten. Eigenlijk dat jij zoveel mogelijk probeert van al jouw tijd wat beschikbaar is voor... Het geestelijke te benutten. Ik niet uitsmeren een klein beetje wat je hebt. Maar zoveel mogelijk. De, de, de leer laten in jezelf inwerken. En geen plaats laten leeg. Als dat leeg lopen. Uh, zonder het geestelijke. En daarom is het belangrijk om steeds op te voeren. We, er komen geen nieuwe studieonderdelen. Wat we nu leren, dat gaat nu nieuw. Weer jaar in, jaar uit. Ja? Maar dan weer op een steeds dieper niveau, et cetera, et cetera. Dus er komt niets erbij. En daar komt misschien nog een vakje als het erbij wordt. Niet via de, door de nachtlesen. Eind van de nachtlezen zullen we misschien later benutten voor. Iets anders dus, wordt erbij. Maar niet meer komt iets... Ik uh, bedoel, qua leer zelf hebben we niets meer nodig. Na ja, het bestuderen van wat we nu leren, dus de zoger en de test, iedereen zelf en jullie in principe in staat zal zijn om elk kabbalistisch boek zelf te kunnen doorgronden. Ja, Je kijkt naar elk kabbalistisch boek en het is net, jij ziet het, wat, waar, oh, waar de kabbalist over heeft. Dat is de bedoeling van deze studie. Dat om iedereen zelfstandig in staat te stellen, of dat iedereen zelfstandig uh, aan zichzelf kan werken, en ook aan elke kabbalistische tekst zal jij kunnen werken. En ook zelf, zelfstandig kan je dan, zal je dan in staat zijn om in elk onderdeel ook zelf vooruit te gaan. Dat is mijn bedoeling. Dat zo moet je ook leren in de kabale. Om de mens niet afhankelijk te laten maken. Van jezelf. Ja. En van de leraar, et cetera. Dat iedereen zelfstandig kan het leren. Dus intensiteit en het tempo van je studie wel vergroten. Probeer het altijd, altijd te doen is. ja, duidelijk, steeds dat, we hebben een beetje meer tijd, doe dat. Heb je, uh, ja, heb je bijvoorbeeld nog extra tijd, kan je bijvoorbeeld een aantal lessen, nachtlessen bestellen. We hebben ook nachtlessen elke nacht. Dan bestel je ook bijvoorbeeld tien lessen van de nacht, de volgende. Niet veel, hoef je niet te veel. En ga je werken eraan als extra. Heb je dat? Op die manier sta je, ga je, sta je steeds vooruit. Dat was eventjes over dat, over de intensiteit. Dus niet verluchten van, oh het wordt veel, het is zoveel geworden. Dus niet iedereen heeft het zo gevoel. Maar niet denken eraan. Dan moet je zeggen, het is te, te weinig voor mij. Ik wil meer, ik wil meer. En, en zelfs als je geen tijd hebt, niet genoeg tijd hebt, je zal zien dat jij tijd kan voormaken. Is meer prioriteiten te geven. Ja. Voetballen is goed, maar dan toch wel doe je nog een beetje dat ja. en we zullen zien dat dit hoe geweldig dat zal werken. Kijk eens, ja. Hier zit uh, Johanna. Johanne begon met ons bij de, er, bij de eerste dag. Ze is begonnen bij de eerste dag. Er zijn een paar mensen ze zijn overgebleven nu, die vier jaar geleden, drie jaar geleden. Ja, drie jaar, drie jaar geleden. Hè? Drie jaar geleden dus, kwamen we eh, naar het Joods cultureel centrum. Want ik had geda nooit had gedacht dat ik zou kabalen geven aan de niet-Joden. Ik was rabbi. Ja, was op mijn hoofd had ik dan eh, een keppel. Iedereen kende, wist ook dat ik ook keppel had hierop. Eh, en ik, vroeger was ik echt een orthodox rabbi. Ik had echt met een hoed alles had ik dat. Natuurlijk was ik niet zo, maar ik wilde wel dat het zo zou zijn. En natuurlijk, als het was een tijdje, heb ik zo meegemaakt, natuurlijk, echt, echt fundamenteel, echt, en we willen dat allemaal leren natuurlijk. En natuurlijk werd ik ook eruit gehaald, uit, die, uit dat milieu. Maar de bedoeling was voor mij om aan de Joodse mensen te geven, de Kabbalah, want dat is belangrijk, dat is dan een verplichting, is bij elke Jood, om Kabbalah te leren. Want wat we leren met jullie zorgen, is niet alleen om, om jou te corrigeren, maar dat is ook voor de correctie van de hele wereld. Staat geschreven door, in de, door de wijzen: staat geschreven dat alleen te lezen, zorgen zonder woord ervan te begrijpen, in de taal natuurlijk zelf, voorlezen en het jullie het horen, alleen dat als balsam komt op jouw ziel, op jouw innerlijke mens. Ja, van de mens. Alleen te lezen, zonder een woord te begrijpen. Kan je je voorstellen? Laat staan dat wij nog, wat wij nu nog doen. En het is niet alleen voor ons, maar ook voor de hele, voor de hele wereld. Deze. En dat bespoedigt de komst van de messia Van de bevrijding, van de verlossing. Alleen dat. Niet al all die andere dingen die dat zitten daar dan te leren. Dat is allemaal langzaam... <laughs> En, want dat wel, zoger well, wel, duidelijk. En, dat weet doen. Dat is echt speciaal. Maar toen dacht ik dat ik alleen voor Joden, aan Joden moest het geven. Natuurlijk, want zij moeten, ze waren verplicht om dat te doen. En ik had toen een bijeenkomst. Dus we hebben daar overal reclame van gemaakt. Weet je voor geestelijke uh, weet het, aangelegenheden, et cetera. En ook de Joodse kranten, weet ik veel, overal. Maar, en toen kwamen we daar in Amsterdam, in uh, Laresestraat, Toen was nog dat Joods Cultureel Centrum. En daar kwamen we dan op de eerste bijeenkomst zo'n 30, misschien 25, 25 30 mensen en, en onder andere wat dus. Dus mensen van de eerste dag, dat zijn vijf of five, vier, vijf mensen zijn nog overgebleven. En twee jongeren zijn bleven wel hangen. Twee jongeren van die, van de Joodse culturele centrum ja. toe, die bleven nog hangen bij ons, die bleven bij ons. Dat was de moeite waard natuurlijk, om daarvoor al, dat was de moeite waard om dat, daar, dat, dat te organiseren. Eigenlijk? En niet meer kwam. Kwam niet meer. Er kwamen wel soms. Kwamen ze hier en dan weer wegwezen, wegwezen. Je moet werken aan jezelf. En dat is natuurlijk, wie wil dat? Iedereen wil een beetje dat jij hem geeft, iets, iets zaligheid. Maar dan werken aan zichzelf, dat is iets anders. Zie je dat? En we zien het wel dat het heel iets anders geworden was. In die vier jaar, na die drie jaar. Dus ik dacht het alleen aan Joden te geven. En toen bleekte dat dit niet aan dat het heel anders was, was. Dat ik moest het op een heel andere manier dat doen. Ik wilde zelf, zelf dat niet doen. Niet dat ik wilde dat niet doen. Ik dacht, ik dacht ten eerste, ik dacht dat een niet-jood niet zal nooit dat kunnen er, er, waarderen. Ik dacht, waarom moet ik dat doen? Hoe kan een niet-jood dat allemaal? Also, ik dacht dat. En dat. Duidelijk waarom niet. Niet dat ik zei, de niet-Jood is niet geschikt daarvoor, maar ik dacht niet dat de niet-Jood zou interesse hebben voor de heilige geest. Dat soort dingen, dat soort heilige dingen. En toen begonnen we waren en verder, verder, verder, we zien wel dat het werkt en daarom daar zit duidelijk, en uh, dan waren ook de transformaties in mij ook, dat ik uh, van stap voor stap dat ik dan uh, zag in, van boven is meegegeven dat het niet mijn rol was om dan blijven daar bij dat alleen maar bij de jodendom of zo maar de, de, de, de zogger zelf, de Kabbalah zelf heeft van mij een wereldmens gemaakt, van de mens die Absoluut, wel van Joodse afkomst, natuurlijk van Joodse wortels, maar de boodschap is om gewoon één te worden, eenheid te moeten we bewerkstelligen tussen alle mensen. Die scheiding die is alleen maar kunstmatig, tijdelijk. Maar. En, nou, dat is hoger en het is. The so we states deeper and deeper in gaan die two studies—that is, alles wat what we know to have in principle—and naturally, the study for what we that, do it. Then, that is, dan the nachtstudie study. What we what we do is that uh, Slaweya Sulam, that is, the, the the the the trap trader from the hastily -like ladder. He has the brown stuff. He has then the lad. Bouwt bij de mens. Geloof. Want. We spreken van. De, de, de, kennis. Dat alles. Zonder geloof. Kan je niet vooruit gaan. Hoe kunnen we zonder geloof. Eh, zoger doen. Hè? Hoe kunnen we. Waar, waar hebben we dan de smaak. Vandaan. Om dat te doen. Alleen door geloof. Boven het verstand. Kijk, geloof moet je groeien. Geloof. En dat kan geloof groeit, groeit samen met de studie. Duidelijk. Erg duidelijk moet je voor jou zijn dat geloof is cruciaal. Maar niet geloof, zeg jij geloof. Hè? Dat is niet dat. Krachten van binnen moeten bij jou zo toenemen ten aanzien van het geestelijke, van de ware realiteit. Bij jou, van jouw innerlijke mens. Dat jouw geloof moet onverbiddelijk blijven hoog steeds dieper en dieper en dieper zijn en dat natuurlijk geeft ook weer dat Slavia solam als niet, niet anders geeft dat geloof geloof steeds en maar zoger ook wie dat niet doet dan heb je genoeg aan ook zoger en tes die twee zijn dat zijn de cruciale dingen want in tes hebben wij dan de, de etschaïm de boom des levens ja. En, het, en de enige, het enige commentaar op Tess. Ik heb alles gezien in de wereld. Er zijn ook allerlei, allerlei Commentaren op je, de, het boom des levens. Maar alleen Jehu, kon het wel brengen. Ik zeg het. Kijk, drie kabbalisten, niet meer. Eén lijn. Dus al het andere is, is het alleen maar... moet je niet aanraken. Het is niet nodig. Ik heb het toch allerlei, allerlei andere dingen... Gehad. Niet anders. Zogar, dat is dan de Jehoede, dat is dan uh, Shimon Bar Yochai. dan hebben we uh, uh, Etschaim, hebben we dan Ari, en derde is Tes, alles. Alleen aan die drie mensen, drie zielen, dezelfde ziel, maar aan hen, is het van boven gegeven de methode voor het Geestelijke, voor het ontwikkelen van het Geestelijke, Duidelijk? De methode, er zijn grote kabbalisten, zijn, maar de andere ook zijn ook vele, een aantal, niet vele, maar er zijn een paar. Maar de methode om het geestelijke te gaan ervaren, en om eruit te komen in het geestelijke, daar gaat het om. Ja? Het is net wat wij doen, is net als eruit komen in, in, het, in de ruimte. Dat is wat wij doen. Terwijl wij zitten hier, de bedoeling is dat wij eruit komen uit het aardse. Alleen maar aardse. Niet alleen aardse blijft aardse, het aardse. Maar wij moeten eruit komen. Dat is de hele kunst van ons. Eruit komen, dan word je onafhankelijk. Hè? Auto Autonome eenheid hier op aarde. Aan de ene kant verbonden met de alle mensen en aan de andere kant absoluut onafhankelijk van, van alles en van ieder. Dat is, de schepper is één en jij bent één. Zie je dat? En daarom hebben we Kabbalah alleen maar één. Ja, één ziel was het. Die die de toestemming heeft gekregen om de, de leer van de schepper uh, over te brengen aan de hele mensheid. Zie je dat? Sivijar Bar en vier, die drie, er waren natuurlijk moscheeën en alle en veel, het waren wel natuurlijk grote zielen die het allemaal, uh, allemaal hebben, de, de, de leer gebracht hier naartoe van boven. Maar de leer zelf als methode, alleen door die drie. Voor onze zielen, voor onze zielen juist voor dat vee, dat de methode, ja eigenlijk In andere zie je geen methode. Ramchal bijvoorbeeld, je kan het lezen wat je wil, maar de methode is er niet. Maar als je Kabbalah leert, dan voel je het wel, dan weet je waar het over gaat etcetera, etc. Dus er is geen andere wat we leren. Dus die Zoger wat we leren. En Etz Chaim, dat is de tweede, wat we leren in de Tess. De Tess is dan de Etz en de commentaar uh, Talmud es dat is dan de leer van Sferot is verklaring van de, het boek van de boom des levens. En natuurlijk, Jude brengt ook nog extra zijn eigen terminologie, extra toepa, to, toepass, toepasselijk voor onze zielen, voor onze generatie. En niets meer bestaat. We gaan beginnen. Dus intensiteit nogmaals, tempo moet je niet moet je wel voor jou relevant zijn, steeds opvoeren, maar natuurlijk niet kunstmatig. Maar wel proberen dat te doen, doen eh, vergroten. Ja? Hoe meer jij vergroot daar, hoe meer in inspanningen je gaat leveren. En doe, hoe meer ga je overwinnen, over, over jou, boven jouw, jou materiële, ik ga je overwinnen. Jouw arts, jouw iets wat alleen maar jou in beslag neemt. Al jouw leven zuigt in jezelf, zichzelf. En jou geen ruimte geeft. Dat ga je overwinnen door ook steeds tempo, steeds intentie, intensiteit te vergroten. Het is onvoorstelbaar hoe dat werkt als je wel dat wel eraan meedoet. Ik kijk. Mijn vrouw weet wel hoe dat allemaal gaat met ons. We waren begonnen eerst natuurlijk al direct al flink aan Kabbalah. Maar eerst slapen, lekker slapen, nou 11 uur lekker slapen. Kabbalah wel, maar dan slapen wel. Dan langzamerhand de nachtrust werd ontnomen door de Kabbalah. Zie dat nou, waar heb ik het voor nodig? Nou, geweldig. En nu weten we geen, uh, wat slapen, s'nachts moet je ook werken, absoluut, zo ochtends en s'nachts. En zoiets meer en minder, neemt meer in beslag, meer in beslag. En geen einde, natuurlijk wil je nog meer. En, en je voelt meer, hoe meer jij daarin komt, hoe meer voor jou oog, ge, o, open gaat. Ik ga deze week, ik zit een beetje zo halverwege zoger, een hele zoger. En kwam ik iets tegen wat ik vroeger nooit, on, nooit, kon, niet kon, nooit, also, nog, kon nog niet doordringen. Ik zeg niet dat ik het nieuw dat heb. Maar met tabellen, weet je, in zoger zelf staan allerlei tabellen met die, met die combinaties van die... En daar gaat over de, de 72 namen van de schepper. 72 namen, dus ik heb 72 maal 3. Abbe is ook dus 72 als chogma. En dat is iets wat. En ik eerst, eerst keek ik naar die tabellen, en ik zeg: Nou, wie zou me daar helpen? Mij heel ga ik ga niet. Leren. En uh, je maakt jezelf klein. En je denkt niet met je hoofd, uitsla weg met je hoofd, afsluiten je hoofd. En gewoon kijken erin. en niet denken, oh, zou ik het kunnen, zou ik het niet kunnen. En zo loop ik zo over het huis, zo als, als een dweil, zo een beetje, dan ga ik weer zitten zo. Geen open. Zonder iets, gewoon de houding van binnen. Jij wil het graag en de jij laat het los. En dan heb ik dat zo even alles opgetekend daar, met op de zorgers zelf, met net het loodje, het want ja, al die verbanden gelegd. En dan kwam ik tot de tabel grote tabel met die C72 namen van, van Hawaii hele namen. Dat zijn door deze naam werd de zij, de rietzij, door, zeg ik dat, doorgekloofd, door kloft, door klief, door, klief, door klief, ja. uh, en zij kwamen daardoor heen. En daarmee ook konden ze die, die, uh, die farao en, en al die, degene die hen achtervolgde, met alle wagens en cellen, konden ze, wat er gebeurd werd, alles werd door deze naam veroorzaakt. Ze konden dan op dat moment deze naam aanroepen. En wat het allemaal is. En hoe wij deze naam kunnen aanroepen. En op welke manier dat zal gebeuren. En door deze naam. Door werken aan deze naam. Door uh, deze naam uitroepen. Op welke manier. Etc. Dat breekt alle zonden. Van de mens. Onder andere. Want wie is parao? Natuurlijk was dat. Maar het interesseert ons. Maar de bedoeling is dat wij door de zee heen komen. Door de ritzee van onze... Dat is dan de ritse, dat is dan echt waar wij dus eigenlijk door de alle eh, gravitatiewetten he, heen komen. Al het aardse, dan de, boven alle aardse wetten als het ware doorheen komen. En dat is deze naam, en deze naam komt dan van Atik, van het Zilud. En daar dat doorbreekt al onze zonde. Al die lucht, luchtballonnetjes van onze zonde, waar we gezondigd hadden, kan alles doorbreken. En daardoor verkrijgt de mens dan al die oorspronkelijke krachten, die dan net als bij de schepper zijn. He? Dan is het net, net als een bliksem. Zo'n bliksem als, zeg je dat, als een bal. Een ja? balbliksem. Kijk nou in zo'n klein dingetje hoe enorme kracht is, net als eh, geweldig kracht is, zo is het ook de mens dan verkrijgt al die oorspronkelijke krachten origineel in zichzelf, en gaat het allemaal verbinden tot die, tot die formule waarbij alle krachten in hem, net als in het helaal, in oorspronkelijke vorm verenigd worden en in de juiste vakken gelegd worden, et cetera en daarmee, dat is de hele bedoeling. dan, bij al het leven komt weer terug in de mens. Ja, dat is deze naam. En ook dan was het ook, ook dat hele tabel, de laatste tabel, dacht ik, nou, die weet ik niet. En dan ging ik ook een beetje zo lopen. Dat, en dan kwam ik dan terug naar mijn plaats. En ik hoefde niet eens inspanning leveren, gewoon. Maar ik wilde natuurlijk van binnen. Ik had niet gezegd, want van, van, van mijn binnen had ik gezegd, en mijzelf, de houding was. Ik zou alles op alles in de wereld, alles wat ik heb, alle mijn verlangens, alles wil ik weggeven, om dat te doorgronden. Maar niet voor mijn hoofd. Maar om dat te leren, dat te leren ervaren. Zo houding moet je het hebben. En dan kwam ik weer naar mijn plaats zo... En terwijl mijn vrouw daar iets lekker maakt, maakte, dat heb ik mijn potloodje op dat tabelletje heb ik altijd, zo, mijn finger zelf gingen daar iets tekenen, et cetera. En dat was voor mij voor de eerste keer was het al klaar. Dus ik heb het in grote lijnen, heb ik het ervaren, dat, en weet ik hoe ook te vertellen aan de ander. Zo so iets op die manier, dat is zover. En right? Tess en zover, beide, die brengen ons in de versnelste tempo, in de hoogste tempo, naar buiten het hervaren van het geestelijke, van de geestelijke wereld. Dat was even een inleiding Wij staan op de pagina 43, mem gimmel. Onderaan, linker kolom, onderaan, de regel 34. We hebben, hebben de zoger behandeld, nu de letter noem. En de letter dacht dat zij in aanmerking kon komen voor om door haar de wereld te laten scheppen. Om twee redenen weten wij we dat vanwege dat zij, het feit dat zij is net als Sammig. Zij kan genoeg, uh, laten we zeggen, katnoed bewerkstelligen. En om te zorgen dat de. Dat men dat de lageren niet zullen, de zeerampien en maalgoed en daardoor ook uh, de zielen uh, en andere, alle schepselen, dat men niet valt in, uh, in de klipot. Dat men blijft wel in het heilige zitten, maar wel met katnoed, wel uh, het minimum, met het minimum genoegen en zij heeft ook de in zichzelf ook de krachten, ze liet het zien, waarbij dus die invloed van die Nun komt naar Nun van die Gwora, van die bina en die naar de Gwora, en dat komt dan naar Zeranpin. En Zeranpin hebben we gezien, is uh, met name Zeranpin, is dan de Jesod van Zeranpin. En Jesod van Zeranpin is Zadi. Ja, of niet? En Tzadi bestaat uit twee letters. Tzadi is hoofd, ja? boven Tzadi is Jud, en Jud die zit uh, op de, als het ware, als writer zit op de Nun. En we zien ook de invloed van die Nun ook in soort van Zerenpien. En die Nun, ja, dat onderste gedeelte van die Zadi, heeft die ook aan, Jezod is dan Serenpin, die geeft die aan de noekwa, en de noekwa dan daardoor komt tot gadloot, tot de grote toestand. Ze stegen dan naar Aba en Ima en dan krijgt de gadloot, grote toestand. Nou, zegt hij, daarmee kan ik dan zorgen daarvoor, dat, dat niet alleen de kleine toestand uh, gewaarborgd wordt, zoals de, de samen waarvoor de samen naar huis werd gestuurd. Maar ook de gadlood, dus de grote toestand waarbij dat kan leiden naar de uiteindelijke correctie. Oh, dat was even de inleiding. 34. Key. 34 na de punt. Dat is linker kolom, pagina 43. Mem Gimmel. The Yude 5:30. Shigit Sadik Yisod Olam Rachivala, Want Yude the letter Yude. Vant the letter Sadik. Shigit Sadik Yesod Olam ja, Di Is the letter Y D Is uh, and he cited um, uh, certain verse de Torah. Tzadik, jesod olam, tzadik, rechtvaardige, is jesod olam, is het fundament van de wereld. En zie, staat fundament, is ook jesod. Jesod is in het Hebraeus is ook fundament. De grondslag. Zie je? Dus dat jude, die is dan tzadik, de rechtvaardige die zot van de wereld is, rachief Allah die als ruiter erop uh, reit, dus zit erop op die, op die noen, ja, de gebogen noen van die letterzijde. Punt. We asnikreet 36, na wat ila mamsechet mogen de gadlut 37 lemalchut de volgende pagina pagina 44 de rechter, re rechter kolom de eerste regel hier wordt altijd herhaald het uh, laatste, laatste woord van de vorige pagina wordt altijd herhaald bovenop om het vloeiend te maken we Niemca, shekol hayofi, Welke malchut? Twee. Mekobal minun zo. Sibayisot de zerampin. Oh, let ons vertellen. Kiha jut, ik heb het gezegd. Vijfendertig na de punt. We as niet kreet na wat en dan heet die malchut. Nukwa, die heet dan Nawa, ze begint met een Noon. Nawa Tila, uh, aangename prijs. Die Nukwa heet dan aangename prijs. Prijs, we hebben gezegd, komt van Abba ja. Kracht van prijs. En Nawa thila, en Nawa is, komt, begint met een Noon. En die nun verkrijgt die Nukwa van Zerenpien. Ja, van onderste gedeelte van Zerenpien. Lijotam amshechet. Mogen de gadluut. Aangezien zij die Nukwa. Die trekt. Aantrekt. Die mochen. Mochen is licht van dat in het hoofd is. Licht van de eerste drie sferot Ketterhoch mabina. Mogen de gadluut. Mogen van de grote toestand. Gadluut is grote toestand. Want, want vanaf Jesod wordt dan uh, orgozer gebracht, uh, het, uh, uh, het weerkaatste weer licht. Nou, als het, als het echt uh, licht weergekaatst wordt vanaf de, vanuit, vanuit de ware Jesod, van echte Jesod, ja, Jesod op zijn eigen plaats, dan heb je hoeveel, we alle negen sferot voor jou. Dann kann ich das das? Ich dann von je Gadlut machen. Teilig? Sphirot, Sferot, Sphirot Sferot sind er. Als von dan vanaf Jesod Gadlut macht, dann kann je echt Gadlut machen. Aber dann kann je dann, wie viel? Kann je dann neun Sferot äh, Weerkatste licht doen? Und in, in dat Weerkatste licht kommt dann weer ankommend Licht kommt binnen. Ja? Je kan, men kan alleen maar ontvangen naar de mate waarin men kan licht weerkaatsen. Hoe meer kan je licht weerkaatsen aankomende licht, des te meer inzicht, bevatting kan een mens ontvangen. Altijd licht is altijd aanwezig. Overal is altijd licht aanwezig. Eén sof is altijd aanwezig. Alleen wij moeten van de lagere hangt af. Welke mate van het licht hij kan ontvangen en ervaren. Dus wat hij zegt, 36. Aangezien zij, dus die Nukwa, aantrekt, mogen de Gadlud, aantrekt de mogen licht van het hoofd, van Gadlud, van de grote toestand. We nemen za. in de pagina 44, de eerste regel. En we vinden dus, Shekol HaYov is helemaal goed. Dat al de schoonheid van de goed. twee mekubael me kube, me min nun zo wordt ontvangen van deze nun van deze letter nun, shibayisot de zeranpin, die in jesod van zeronpin is. Ja, iedereen herinnert zich nog van die tzadi in jesot, jeisot van zeronpin is tzadi, ja, de letter tzadik. En die heeft dan Yud boven en schijnt Nun. Ja? Dan zegt die ons dat die Nun die wordt dan die hoort bij Zeronpin, ja of niet? En Zeronpin geeft het dat aan Nukwa die die Nun. het Komt. Ah, so. En die Nun dus, dan hebben we die Nun die dan komt nog van de Bina. Bina. komt het van de Bina? In de Bina is het, die nun, is in de vorm van uh, nun chare bina, 50 porten van de van de bina, ja? Dat is in de in bina zelf. Dan de bina, die als de bina dan in de kleine toestand komt te zitten, dan valt de bina eentje naar beneden. Naar waar? linkerlijn wie is dan onder de bina? Gwura, ja? En Gwura is, is nun naar naar letters, ja of niet? Ja, want nu is, ja, we hebben ook, ook, ook daarover gehad. En dan gaat het weer naar zakken, naar zeer, naar zeer, en pintek, zal het even misschien optekenen.